Staatssecretaris Asma noemt de situatie in het noorden van Groningen... buitengewoon ernstig en serieus. De meeste evacuees konden terecht bij familie of vrienden. Kleindeel klein deel heeft onderdak gevonden in een sporthal. Joran van der Sloot zegt dat hij Stefanie Flores niet heeft vermoord om haar geld. Voor de Peruaanse rechtbank zei hij dat hij onschuldig is. De rechter heeft hem tot woensdag de tijd gegeven om hierop terug te komen. Als van der Sloot dan toch bekend dat hij Flores heeft vermoord om haar geld... moeten de rechters uiterlijk volgende week vrijdag uitspraak doen. Als de 24-jarige Nederlander blijft ontkennen, gaat het proces gewoon door. Zijn advocaat zegt dat Van der Sloot de student in een vlaag van woede heeft gewurgd. Zo sprake zijn van doodslag en niet van moord, zoals in de aanklacht staat. In Peru staat op doodslag maximaal 20 jaar gevangenisstraf... 10 jaar minder dan de maximale straf voor moord. Op de Arabische Zee is een groep Iraanse zeelieden gered door de Amerikaanse marine. De Iraniërs werden er meer dan 40 dagen gegijzeld gehouden door Somalische piraten... Mariniers van een Amerikaans vliegdekschip hebben de dertien zeelieden bevrijd... en de piraten gearresteerd, zegt het Pentagon. Het vliegdekschip gaat op termijn terug naar de Amerikaanse vloot in Bahrein. De bevrijding van de Iraniërs door de Amerikanen is pikant... omdat de twee landen voortdurend met elkaar in conflict zijn. Op het Europees kampioenschap Allround Schaatsen... staat Irene Wusta twee afstanden op de tweede plaats. Ze eindigde op de 3000 meter als vijfde en werd tweede op de 500 meter. Leider in het klassement is de Duitse Claudia Pechstein. Het weer vanuit het westen regen, morgen regen... en in de middag ook wat zon bij een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. ANW-verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat nog file tussen roelof en Hoogmade, 3 kilometer. De A58, Breda richting Eindhoven... tussen knopen De Baars en Oorschot, 3 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht.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 Vanavond ga ik praten met John Kuipers. Hij is de biograaf van Jan Timman, de geest van het spel. Welkom. Ook aan tafel. Een van de uh, personages in het boek. Die, nou ja, ik heb niet geteld hoe vaak je erin voorkomt. Maar vaak. het is heel vaak. Het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Hans Beum, welkom ook. En het uh, hoofdpersonage van dit boek... Jan Timman. Ja, Welkom. Uh, Oké, okay, dank u. Ja. Met z'n drieën. <coughs> Jan Kuipers. Laten we met jou beginnen. Doe dat. Uh, hoe lang ben je met deze biografie bezig geweest? Wanneer, wanneer heb je overigens besloten om hem te gaan maken? Nou, dat is lang geleden. Dat, is, uh, dat was toen Jan 50 werd. Dus dat is tien jaar uh, geleden inmiddels. Destijds verbaasde ik me erover dat er zo weinig uh, publiciteit en aandacht was voor het feit dat. Uh, in mijn ogen de grootste Nederlandse schaker, uh, zo weinig aandacht uh, kreeg. Dat is een paar jaar bij me gebleven. En toen dacht ik in 2003 of 2004 van waarom doe ik het zelf uh, niet? Ik kan schrijven, ik weet wat van schaken, maar ik ken hem verder zelf niet. Dus op dat moment heb ik Jan uh, benaderd uh, en gezegd van uh, is het wat als ik dat uh, doe? Met het schrijven zelf ben ik heel kort bezig geweest. Ik heb het bijgehouden. Ik heb er 150 uur over gedaan om het boek uh, te schrijven. Uh -huh. ja. Dus het is een langjarig project, maar het schrijven zelf was heel kort. Jan Timman, toen je, toen je te horen kreeg dat hij begon aan een biografie... wat dacht je toen? Nou, het is zo dat hij me daarover benaderd had uh, eind uh, 2003. En uh, dat leek me een interessant idee. Geen, geen, geen, niet het idee van, nou, dan word ik bijgezet... en dan is het daarna... dat mag over twintig jaar wel gebeuren. Oh, nee, maar dat wil ik dan over twintig jaar uh, graag zelf doen. Wat bedoel je? Dat... Een autobiografie. Ja? Ja. Maar je, je, je, had, je had niet het idee wat ik nu net suggereerde... dat je dacht, nou ja, weet je, wacht dat nog even... Oh nee, iemand moet altijd doen waar die zin in heeft, vind ik. Ja, zeker. Dat staat ook in het boek, geloof ik. Ik had het ook gevraagd van tevoren. Ja. Mijn eerste vraag was of hij een autobiografie wilde schrijven. Want dan, dan sluit dat het schrijven van een biografie uit. Dat heeft geen zin, dat overtreft je niet. Uh -huh. Maar Jan ja. zei tegen mij heel duidelijk van... ik heb maar één ding, ik wil nog schaken. Dus als je wil schrijven, dan schrijf. En dat heb ik gedaan. Dus uh, hij wil nog schaken. Dat staat er ook in, hè? je moet doen waar je, waar, je, waar, je, waar je zin in hebt, als motto. Dat staat erin, ja zeker. Waarom is dat een motto van? je? Wanneer heb je dat ooit in je leven besloten? Dat je dacht, dat wordt mijn levensmotto? Ja, een heleboel feiten ken ik precies, maar dit feit ken ik niet precies. Het is waarschijnlijk gaandeweg gekomen. Maar ik denk dat het al uh, ontstaan is tijdens mijn middelbare schooltijd. Uh -huh. Daarvoor nog niet. Waarom niet? Omdat ik toen een puber was. Je, hele brave, was. Hè? Ah, je moet uh, eerst een puber zijn en dan bedenk je dingen. Dan word je opstandig, bedoel je? Uh, dus opstandig word je vooral eerst. Huh? En daarna word je verstandig. <tankt> Heb jij een levensmotto, Hans Beun? Uh, uh, uh, uh. Ja, maar wat was dat ook alweer? Iets als. Um, <tankt> wat wou we toch ook weer op mijn graf hebben staan? Um, het was iets als. Uh, ik weet het niet meer, maar dat, ik ben nog niet dood. Maar tegen die tijd dat het eraan komt, dan, dan weet ik het weer. Jij komt heel veel in het boek voor, hè? Omdat jullie samen op een gegeven moment... zijn ja. jullie, zijn jullie door, uh, door Europa gaan. Boezem, vrienden, boezemvrienden. Gaan reizen. Ja. Als, je aan, als je aan die tijd terugdenkt, hè? Als je dat herleest in dit boek. Wat denk je dan? Nou, dat het uniek is om een boezemvriend te hebben. Je, je, dat, dat komt niet veel voor. Um, dat is eigenlijk wat, ik, wat, wat, wat mij... Uh... Kijk, Jan kan, kan alles doen. Hij kan me teleurstellen. En hij kan, weet ik van wat, hij kan zo... zo... Nou, daar gaat het allemaal niet om. Maar hij blijft in mijn hart. Uh, dus een, een boezemvriend is, is iets... Dat is zo uniek om dat te mogen meemaken. Dat, dat, dat, dat vind ik... Uh... Uh, emotioneel. En, en, uh, uh, en dan... En dan uh, okay, je, je moet natuurlijk een, een toegevoegde waarde hebben. Uh, voor beide. En voor Jan, Jan was voor mij natuurlijk een, een, een ongelooflijke uh, uh, toegevoegde waarde in, in het schaken... Uh, eh, zo'n supertalent en zo'n absolute wereldtopspeler... dat is natuurlijk is heel uniek om daarmee om te gaan uh, dagelijks. Maar goed, en ik had, en ik had een, uh, weer andere toegevoegde waarden voor Jan. Maar het uh, was gewoon welke, heel welke, welke mooi om dat was, mee te welke, maken. Welke was dat, die toegevoegde waarde? Nou, ik denk toch dat je dat het beste aan Hans kunt vragen. Nee, voor, voor jou, want jij zegt hè, hè, ja? Weet ja. Niet, nou ja. Ja, nee, dat, dat lijkt me dat Hans dat uh, poneerde. En dat hij dat uh, moet... Uh, ja. Afronden. Doe, maar. Doe maar. Ik wil het met alle plezier afronden. <laughs> ik denk dat Jan, Jan was een, een, een sympathieke, um, introverte uh, schaker. En uh, met alle plussen die daarmee samengaan. En ik was meer zakelijk extravert. Uh, een persoonlijkheid. Met alle voordelen en nadelen die daarmee samengaan. Dus als wij samen op pad gingen. Of, of met, met vrienden. Met, met, met drie of vier... Hij Knuvers was een goede vriend van ons, Ze ging met een busje. We hebben de hele, ja, hij was nou, een standwerker, hè? Hij was, was een standwerker, maar die, die was een enorme schakeliever. En we zijn met busjes in die periode tussen onze 17e en 20e jaar. Zijn we de, de wereld, nou ja, waar hebben we hebben het over Europa doorgetrokken. En dan had iedereen toen zo zijn rol. En uh, ja, in zo'n rol van, van, van hoe je dan omgaat als vrienden onder elkaar op een heel korte. Uh, in een, in, een, in een busje samenleven, maar toch gewoon die buitenwereld zoeken en schaaktoon spelen. Maar toch ook weer de, uh, de, de, de, de de dingen proeven van het leven en zo. Daar heeft iedereen een rol in. En in die rollen uh, uh, moet je elkaar moet je, uh, compenseren en, en, en, mekaar, en moet je een toegevoegde waarde hebben, anders ziet het niet op. Nou ja, die die, die, waardes, die, uh, die waren wel duidelijk, uh, laten we het zo zeggen. Nou, kijk, wat ik over kan zeggen is dat ik nu. 60 geworden ben, toen Hans 60 werd. Uh, heb ik een um, speciaal stuk voor hem geschreven. Voor zijn vriendenboek, Liber Amicorum. En daarin heb ik beschreven. welke plaatsen we bezocht hebben. toen we uh, al die reizen maakten. Ik heb dat uh, chronologisch beschreven. Ik heb er wat kleine bijzonderheden aan toegevoegd. En ik heb ook uh, beschreven iets wat. Uh, wat uh, door Laksnes, door de IJslandse schrijver, uh, uh, gesteld wordt Op een gegeven moment in Svalka Walka. Uh, het, het zijn er twee mannen. En die reizen ergens. En die vragen zich af. Ze reizen ergens en ze vragen zich af. Hoe leven de mensen die hier zijn? En dat was precies iets wat Hans en ik ons ook afvroegen. toen we ergens in de trein zaten op weg naar Stockholm. Toen vroegen we ons ook af: hoe zou het zijn om hier te leven? Wat, wat, wat denken die mensen? Hoe, hoe voelen ze zich? En dat vond ik later terug bij Laxnes. Misschien drukt dat het beste uit wat, uh, ja, wat onze vriendschap was. Kijk, je moet niet, niet onderschatten, die tijd. Want jij, ik weet niet hoe oud jij bent. Om, uh, wat denk je? Nee, uh, Ik schat je op je jaar 45 of zo. Nou, Klopt ah, dat leuk. of niet? <lacht> nee, 53, vind 53, vind 53? Ik ben bijna 53. Nou, oké, maar goed. Ik ja. ja. maak graag een compliment. Uit. <lacht> maar, Klinkt goed. Uh, um, je had in die tijd natuurlijk een vrijheid van geest. Je praat over de provotijd en het liften en zo. Wat allemaal voorbij is. Nu, je doet dat niet meer, de risico's zijn te groot. Maar die, die, die reinheid en het avontuur en om dat te beleven. En dan nog als twee schakertjes. En dan in Rusland te komen of op IJsland. Door de hele wereld te trekken en dan zo'n zo kunst te hebben. En dan geaccepteerd te worden door gemeenschappen. Overal ter wereld. En, daar, en dan daar toch iets mee te doen. Dat is zo uniek. Hoe, uh -huh. ja, hoe, hoe, hoe, ja, hoe unieker wil je het hebben? Er staat een mooie, mooie anekdote in het boek. En die is ongetwijfeld waar. Dat is dat jij, dat jij Jan Timman, uh, Jan Hen iets ziet doen. Uh, die trapt volgens mij een peuk uit op een tapijt. En dat jij denkt, ja zeg het maar. Ja, nee, het is maar was dat, uh, maar. dat was in 1972. Dat was in de rij, in Amsterdam tijdens het uh, IBM-toernooi. Dus we lopen daar. Hij loopt de ene kant op. Ik uh, kom hem tegemoet. En hij rookt zoals altijd een sigaret. want Het was een kettingroker. En hij trapt die peuk uit en kijkt me veelbetekenend aan. Dat is het. Dat is de anekdote. Ja, dat was voldoende. En dat heb ik... Ik weet het nog heel precies. Ik zie het ook nu nog voor me. Hoe dat was, hoe hij keek en hoe hij dat deed. En laten we zeggen, hè? Er wordt gewoon afgerekend met de normen van de maatschappij. Dat zag je ook meteen in die ene blik. En toen dacht je, ja. dit wil ik ook. Nou, niet die peuken nee, uittrappen. Maar... <laughs> maar... over het algemeen ro rookte ik joints in die tijd. Dus ja, dan, dan, die trap je niet zo op die manier uit. Zonde, nee. zonde. Nee. Ja. <laughs> wat is er over die periode, John Kuipers? Je hebt ja. die biografie gemaakt. Wat, ja. is, wat, is, wat, is, wat zijn de lastigste vragen om over die periode beantwoord te krijgen? Of om uh, dingen die je uitgezocht wilt hebben? Ja. Nou, het lastigste is uh, natuurlijk wat zich afspeelt in die persoonlijkheid. Want dat is nog heel jong, 1972 is Jan, uh, 20 jaar. En jij was toen Hans Beum? 22, want ik ben geboren in 1950. Dus ja. alles wat je dus heel makkelijk rekenen met. Nee. Wat zich daar afspeelt, dat is moeilijk. Ja, dat, dat is verreweg het lastigste om, uh, om zicht op te, op te krijgen. Je moet niet vergeten, dan zit er al, op het moment dat ik aan de slag ga met een biografie... zit er al decennia zit er tussen. Dus herinneringen en vervaging van herinneringen spelen dan wel een rol. Maar voor mij was dat vertrekpunt... en dit is natuurlijk een leuke anekdote... maar het vertrekpunt van waar is het begonnen... Uh, dat was lastig om, uh, om in de vingers te, te krijgen. Ja, zeker. Ja. Heb je het in de vingers gekregen? Is er überhaupt een vertrekpunt? Ja, je krijgt het wel in de vingers. omdat je veel mensen erover spreekt. En de vele uren met Jan. Die maak je natuurlijk wel wijzer wanneer het, wanneer het daadwerkelijk begint. Maar een echt vertrekpunt. en echte motieven in een mens. dat is, dat is toch lastiger. Ja, het is lastig. Maar toen Jan klein was. laten we zeggen klein. Ik ken Jan vanaf 14. Of zo. zijn geheugen is, is, is echt fenomenaal. Ja, dat dus, is inderdaad Jan, Jan weet ja. dingen. Van gesprekken en van. Dus is fijn om Jan een beetje erbij, links en rechts bij te hebben zitten. Want dan hoef ik alleen maar te vragen, Jan, want hij was het ook alweer? Of wat zei ja. hij? Of wie was dat? Of, uh, nee. en, zo. en dan weet hij dat allemaal. Dat is, zeggen, dat is wel lekker. Moet ik kan je zeggen. zeggen, ik heb het slechtste geheugen alle tijden. En ik heb ja, te maken... Je bent ook geen schaak. Ik bedoel, je schaakt waarschijnlijk, maar je bent geen. Nou, maar, ja, maar, maar in, een, in een uitwisbaar niveau. Maar... Als je te maken hebt met iemand over wiens leven je wil schrijven... die zo'n fenomenaal geheugen heeft, dat is inderdaad uh, dat is heerlijk. Want dan heb je als biograaf heb je, uh, heb je het een stuk gemakkelijker... omdat je niet zoveel hoeft na te zoeken. Daar staat tegenover omdat ik zelf zo'n slecht geheugen uh, heb... dat ik echt alles moet bij, moest bijhouden van hoe zat dit, hoe zat dat. Hoe zat, uh, ja. Ik moest vaak terugvallen toch op, uh, op aantekeningen die ik had gemaakt... Uh, in de marge van uh, wat Jan zich nog wist te herinneren. En hij weet zich echt letterlijk alles te herinneren tot Terug in de jaren zestig, dus uh, dat is voor een biograaf heel plezierig. Want de biograaf is een administrator en die houdt dingen bij. Ik noteer en maak lijstjes en maak dingen en dat kun je. Kun je partijen uit die tijd dat je met beum uh, rondreiste, kun je die herroepen als het moet? Niet dat je dat niet, sommige ja, ja? niet allemaal. Nee, het is niet zo ontzettend uh, indrukwekkend als je als het zou kunnen zijn, <laughs> maar <het> zijn <laughs> partijen die dus wel bovenkomen. Ja, het zijn partijen die ik wel. Uh, goed weet, ja, die, die, waarvan ik uh, precies weet hoe ze gingen, maar niet allemaal. Zijn dat partijen die je verloren hebt? Nou, uh, nee. Het is wel zo dat nu de database uh, er is met een uh, computerprogramma... dat alles evalueert, <lacht> dat ik wel vaker uh, verliespartijen uit het verleden... naspeel om te kijken wat er precies aan de hand was. Maar het is wel zo... Dat, kijk, het is gewoon, je, je vergeet graag die verliespartijen, dat is het punt. En dat is iets wat je soms niet kunt vergeten en niet zo snel kunt vergeten, maar wat je toch op termijn wilt vergeten. En die winspartijen, die kan ik me beter herinneren dan de verliespartijen. En op zich is het beter om de verliespartijen te herinneren. Ik zit nu al oh, aan, trouwens aan Jan Hein Donner te denken, wiens geest boven deze tafel hangt, denk ik, die ooit zei: verliezen is interessanter dan uh, in in, in zeker opzicht interessanter dan dan winnen, omdat dat, kijk, winnen dat wint, maar verliezen wint nooit. Nou ja, dat is uh, zeker waar. Dat is een heel waar woord, maar het is... Nou, wennen is niet het, is niet het goede woord. <lacht> het, is, het geldt voor elke sport. Je, je leert niks van winnen. Het is niet wennen, je leert, je leert niks van een winst. Je leert alleen maar iets van een verlies. Dat, dat is de point. Aha. Het waren trouwens Donnerheidsverdieningen die het niet, niet verzonnen. Want er waren vele uh, Grieken en oude Romeinen voor ja. hem die dat al bedacht hadden. Dus daar gaat het niet om. Maar hij zal het ook zeker op zijn manier gezegd hebben. Op zijn unieke manier. Maar uh, dat, dat is de point. point. De point is De, van de, de, pijn, van, van de, de pijn van winst is vele malen erger dan de euforie van. Uh, of sorry, de pijn van verlies is vele malen erger dan de euforie van winst. No. Ja. Nou, het, het lijkt me zelfs dat het soms zo is dat je pas na vier overwinningen de smart de pijn inderdaad van één nederlaag kunt goedmaken. Dus kun je je voorstellen hoe weinig die vreugde van die overwinning... dat compenseert? Ja, je accepteert het als normaal. De ja, overwinning accepteer je als normaal. Maar dat, dat geldt niet alleen voor schaken. Dat is weer elke sport. Een, een, een Ajax wat wint van een of ander. Alles is normaal. Normaal. Ze winnen, ze winnen. En op een gegeven moment verliezen ze ineens. De... En dat doet pijn. Daar, daar komt de pers op af. Dat, dat steekt. Dus als je goed bent, is elk verlies is verschrikkelijk. En een, een echte wereldtopper verliest ook één, twee keer per jaar. Kun je je voorstellen wat dat voor impact heeft? Terwijl al die overwinningen, ja, die komen als, als, als, als regendruppels op je af. Wat doe je dan na een verlies? Dat herinner je natuurlijk ook wel. Je hebt verschrikkelijk verloren. Je bent boos, woedend, machteloos voel je je. Je gaat op je bed liggen. Ja, je moet dat van je af proberen te zetten. Dat is wat je moet doen. Ja, je moet proberen gewoon... Uh, laten we zeggen, die gevoelens. Laten we zeggen, dat, dat, je hebt een verhaal van, van heer Bommel en Tom Poes. Het overdoen. Dat is een heel goed verhaal. Want dat is precies wat het weergeeft. Je zou het eigenlijk willen overdoen. Je wil dat moment terug dat het misging. En dat lukt niet. En dat gevoel dat je dat moment terug wil, moet je verdringen. En dan moet je wat gaan eten, dan moet je wat drinken... dan moet je wat wandelen. En je moet de volgende partij weer gewoon goed zijn. Weet je, John Kuipers die zegt net... want hij heeft tenslotte Jan Timman, de geest van het spel... waar het vanavond over gaat, geschreven met Hans Beum aan tafel en Jan Timman. John Kuipers zegt net, het is natuurlijk moeilijk om... Om, en en een, een groot deel van het boek gaat over die periode waar we het nu over hebben. Om Pieken. dan te vangen wat er in het hoofd van die schakers in dit geval jou, Jan Tiemann en Hans Beum, omgaat. Uh, nou, nou, nou ben je geneigd als je, dat, als, je dat, als je dat hoort en leest te denken... oké, okay, de jongens vliegen fluitend in een busje door, uh, door, uh, door Europa. Maar tegelijkertijd van schaaktoernooi naar schaaktoernooi. En de wens om te winnen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dat nou, is niet altijd van schaaktoernooi naar schaaktoernooi. Dat is, dat is toch niet uh, helemaal waar. meer een soort uh, ja, romantische voorstelling van zaken. Toch was het vaak zo dat we gewoon, laten we zeggen, naar Joegoslavië gingen. waar helemaal geen schaaktoernooi was. Of, uh, hé, laten we zeggen, in Berlijn was dan een soort snel schaaktoernooi voor teams. waar we dan aan meededen met John Schel en uh, John van Baarle. En. Uh, Hans en ik, hè, voor vier ja. spelers. En John van Baarden ging naar huis... en wij gingen met z'n drieën verder naar Joegoslavië. Toch niet zo dat we daar ontzettend geconcentreerd bezig waren. Oké, okay, één dagje, twee dagen, dat snelschaaktoernooi. En dan weer verder. En dan was het toch vooral reizen. En ervaringen opdoen. En dat was natuurlijk een magistrale tijd. Dat was iets wat in kort bestek wordt weergegeven in deze biografie. Maar waar eigenlijk nog veel meer aan vast zit. Het is een echt een ontzettend interessant verhaal. Het is uh, iets waar je gewoon uh, honderden bladzijden over zou kunnen schrijven. En ik ben ook van plan om dat te doen later. In jouw autobiografie die nog 20 uh, jaar... Uh, in, in deel 1. In uh, of, de of deel, deel twee, twee misschien, maar. ja. ja. Niet, en toch ja. was er een verschil. <laughs> Toen was er een verschil tussen ons. Je, je vroeg net van wat was nou het verschil. Maar kijk, Jan... Jan had als doel schaken. Jan was gewoon eigenlijk een, een, een, een wereldtopper in, in spe. En, en, en, en, en had de potentie om om zo hoog te komen, zo, zo, zo dicht bij de wereldtop te komen. Misschien wereldkampioen, zeg maar. En dat begon ze natuurlijk al te uiten in die, in die fase. En ik, had in die, in, en ik gebruikte de schaaksport als middel dus om, he, om te reizen, ja, maar, om dingen mee te maken. Maar, dus dan, maar, niet, maar niet vanaf het begin, neem ik aan. Nou, je nee, op... Nu praat je echt over die periode. Ja. Kijk, toen Jan 15, 16, 17 was, begon al zijn talent. Kijk, je, je, je ziet het gewoon aan talenten. Je ziet een talenten of ze zich zo verschrikkelijk onderscheiden... van andere talenten of van andere goede spelers... dat er iets unieks aan de gang is. He, op dit moment hebben we Anis Giri, wat ook een supertalent is. Maar supertalenten zijn toch weer andere... het eh, <gacht> zijn geen gewone talenten, zeg maar. En talenten zijn al bijzonder. En Jan was een supertalent. En die, die begon zich toch al ja, lichtelijk te, te onderscheiden. En, en al, al ja, die begon al te, te ontkiemen. Ja, hoe hoe, hoe wil je het allemaal omschrijven? En ook op die reisjes, ook op die, op die bijzondere culturele... En, en, uh... Wanneer wist jij dat je nooit een topschaker zou worden? Echt een, echt een topschaker? Nooit. Ik, ben no ik, ik heb nooit dat gevoel überhaupt gehad... Nee. Ik, nee, nooit. Nee, ik was het niet. Dus waarom zou ik... Ik had wel goede resultaten. Ja, maar ik was gewoon het, in je dromen dat je dacht, stiekem dacht... Nee, want het zou uh, irreëel zijn. Nee, waarom, uh, waarom moet je irreële dromen hebben? Ik vond wel de schaaks een ongelooflijk mooi, mooi uh, medium om rond te reizen. Zoals je ook kunt, uh, kunt zingen en de wereld kunt rondgaan. Of kunt schilderen en de wereld Je, je hebt een art, je hebt een, een kunst... En, dat, en je moet niet onderschatten, er wordt in 180 landen geschaakt. Je kunt dus gewoon elk land binnenstappen. Je pakt een schaakbord. Je, je gaat op een park zitten... en binnen de Korsmo een keer... Jan en ik hebben zo vaak... we gingen gewoon naar een of andere stad toe, maakt het niet uit. In Joegoslavië of in Frankrijk, of, ongeacht waar. We pakten een of andere café, we gingen schaken... en binnen de Korsmo een keer hadden we wat, uh, wat geld. Want je, je speelde dan om een frank of een, of een, uh, of een dollar of een, of een weet ik wel wat. Nou, dan kon je weer een stukje leven. Dat is toch ongelooflijk als je zo door het leven kan gaan. is het moment in het boek, John Capes, dat moet jij even beschrijven. Dan heb je, je hebt voor, op een bepaald moment heb je een half punt nodig. In een wedstrijd tegen man. Hoe zat dat? Ja, dat kan Hans nog beter beschrijven dan, uh, dan ik. Ja, maar, dat was in uh, 85. maar toen was ja. ik al in mijn carrière al bezig. Ik heb altijd dat, nogmaals dat schaken gebruikt als middel. En uh, ik zat in, in, in een fase dat ik met de media bezig ja. was. Dus ik had, ik had radio, tv en kranten en ik zat daar volop in. En ik kon op een gegeven moment ook, ook een groot resultaat halen met Jan. En Jan liet daar, uh, ik speelde in de laatste ronde tegen hem... en die, uh, door, door voor mij remise te maken kon ik weer een grootmeesterresultaat uh, groot maken. Maar Jan kon het toernooi winnen door te winnen. Dus hij heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. En dat, ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk pijnlijk op zo'n moment zelf. Want, want hij, jij vroeg, ja bood hem remise aan voor die halve punt. Uh, nou, uh, niet, niet voor de partij. Nee. Gewoon tijdens mee, de partij. Ja, ja, ja. Maar Jan komt door het toernooi ja. winnen door te winnen. En hij heeft gewoon gewonnen. Dus dan, dan krijg je zo'n zo situatie: van, uh, uh, uh, wat is nou het verschil tussen een sociale, sympathieke schaker en iemand die het gewoon keihard voor zijn leven doet? Nou, dat is het verschil. Dus da daarmee kwam ook het, het verschil tot uiting tussen een profschaker voor iemand voor wie maar was je het zijn leven op het moment zelf wel natuurlijk. Wat, ja, vind je het wat, gek? Ja, nee. Ik, maar wat, wat was je reactie dan achteraf? Je bent boos. Nou, even ja, achteraf, ik, achteraf ben ik er verschrikkelijk dankbaar voor. Want dat dus, heeft nee, maar op voor, dat moment zelf. Kort Op, op het moment van zelf kon ik hem killen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom. Moet je dat, doen. Dat, ja. ja, maar vind je het gek? Als nee, iemand, maar maar heb je ook niet tegen gezegd toen? Als jij een nou ruzie hebt met je vrouw een keer. En, ze, en op het moment zelf dat je dan... dan Kun je de killen en achteraf een week later ja, denk je, nee, zal nee, het nee, eigenlijk nee, gelijk, gelijk tot... Nou oké, okay, nou, dat, dat is het dus gewoon. Ja, het, dus het goede is van gewoon... dat moment was, vind ik, zoals je tegen mij uitsprak is dat je zei dat je, natuurlijk niet op het moment van het verlies zelf... want dan heb je alleen maar pijn, dan heb je het verlies verdriet. Maar je zei later, zei je van, ik realiseerde me al heel snel van... ik word geen grootmeester. Ik ben ook geen grootmeester. Ik moet iets anders gaan doen. Nou, dat is het goede moment eraan. Het gaf ja. mij gewoon de, de, de reden om uh, hard te storten op, op, uh, op de media. Nee. Heen, op tv en radio. Ja. Dus dat, dat heeft mij alleen maar gestimuleerd. Het heeft mij een versnelling gebracht. En als bleef je hangen. Had ik blijven hangen in, een, in, in iets wat niet, uh, reëel. Uh, wat niet reëel was. Okay. Kun jij je voorstellen, dit is een hele onnozele vraag... He? maar dat zijn altijd de allerbeste zoals je weet. Kun jij je voorstellen dat, dat, je, dat je op dat moment had gedacht... van, nou, oké, okay, hier heb je je halve punt voor je grootmeesterresultaat? Ja, tuurlijk, ja, zeker. Hé, hey, maar dat, je doet het niet uiteindelijk. Ah, nee, maar in de laatste ronde van het toernooi 75... had Hans ook een uh, remise nodig voor een grootmeesterresultaat. En toen had ik wit en die partij uh, werd remise, zeker. Toevallig uh, gebeurde hetzelfde weer... Negen jaar later, in 1984. En uh, ik was zeker geneigd om uh, remise te, te spelen. Maar uh, aan de andere kant speelde voor mij ook het toernooi mee natuurlijk, ja. Hoe komt het verhaal dan de wereld in? Dat duikt altijd weer op, hè, in jouw geval. Daar dat, dat gaat het boek ook voor een deel over natuurlijk. Dat, eh, bedoel, niet dat hij de vraag bevestigend beantwoordt. Maar dat er dan gesteld wordt... Ja, Jan Timman is uiteindelijk geen wereldkampioen geworden... omdat hij, omdat hij geen, uh, geen killer was. Maar <tie> <tie> ja, waarom lach je nou? <tie> ja, ik moet er wel om lachen, ja. Want uh, Jean van der Wiel zegt in het boek daar iets heel uh, aardigs over. Dus hij zegt van... Ja, misschien was hij geen killer... maar hij had wel geen enkele moeite mee om bloed te laten vloeien. <laughs> ja, die praatjes... je, je moet daar eens over nadenken. Als, ik las laatst een stuk over Kruif... En toen ging over het volgende. Kruijf heeft dus in zijn carrière liep altijd achteraan bij de, uh, uh, de, de exercitieoefeningen. Uh, uh, dus ja, dat was een beetje ja, fysiek. Ja, ja. En hij rookte sigaretjes. Ja. En er was, werd de vraag gesteld: wat nu als Kruijf geen sigaretjes had gerookt en wel goed meegedaan had, meegedaan had met zijn trainingen? Ja, dan was het geen kruijf geweest en dan was hij misschien niet de beste voetballer van de wereld geworden. En dan was hij misschien... Kijk, dan vragen ze aan Jan. Die vraag wordt ook gesteld in de, in de biografie. Wat nu als Jan een andere jeugd had gehad? Wat is het nou eigenlijk voor een a vind ik het, het sowieso is de vraag onzinnig, maar b is het ook een het doet geen recht aan wat Jan wel heeft bereikt. Hij is tweede van de wereld geworden in een periode dat er echt een een ongelofelijke uh, topschaker was als Karpov, Anatoli Karpov, die, dat wat net zoals Federe en zo je hebt van die, van die unieke types. <coughs> daar kun je niet van winnen. Oké, okay, die was in maar Jan was tweede en hij is twintig jaar lang wereldtopspeler geweest. Wat wil je nou meer? Wat, hoe kun je nou de vraag stellen? Als hij dan een ander... Ja, wat, wat is het nou eigenlijk voor een nou, uiteindelijk is het al, onzinnige Uiteindelijk vraag. is het antwoord op al die vragen, en dat blijkt ook wel uit het boek, dat hij het dat hij echt alles gewoon uit zijn carrière heeft gehaald... Hij heeft het gedaan zoals hij zelf wilde. Namelijk ook met een groot deel met plezier in het leven staan. Je kunt inderdaad als sporter, om maar zo te noemen... echt jezelf alles ontzeggen en een killer zijn... en, en, en, en, en niets ontziend zijn, maar zo is Jan gewoon niet. En als je dan ziet wat hij nog bereikt heeft... ja, dan heeft hij inderdaad echt gewoon het maximale eruit gehaald. Met die verstanden dat hij het verschrikkelijk naar zijn zin heeft gehaald. Ja, maar jij stelt die vraag in die biografie. Ja, natuurlijk. Ik heb opgeworpen van, van wat als omdat de vraag van... Nou, wat wat ja. wil je dan bereiken met zo'n vraag? Nou, met die, die vraag speculeert op, uh, op, op de vaak gehoorde suggestie van... nou, als hij dan niet dit of als hij niet dat... Ja, maar dat ik... zeg je nu ook. Ja, ja, ja, ja, ja maar... Nee, nee, nee, nee. nee, Ik zeg nee, niet van... Je zegt, hey, nee. Maar hij heeft, nee, maar, nee, maar we, ja. gaan, we gaan er geen tribunaal van maken. Maar, maar ik wil iets uh, ja. interessants zeggen. Oké, dankjewel. Nee, er zijn al allerlei interessante dingen gezegd... maar ik wil er iets aan toevoegen, laat het zo zeggen. Ja, okay. He, in dit boek komt ook naar voren dat, uh, laten we zeggen de vraag... hoe zou het gegaan zijn als ik in de Sovjet-Unie was opgegroeid? Ja. Nou, allerlei mensen komen aan het woord. En sommige mensen die vinden... Dat ik dan verder gekomen zou zijn. Nog meer bereikt had. Andere mensen vinden van niet. Maar nu is het interessant. Dat kort geleden. een uh, Russische. Uh, sterke grootmeester is overleden. Tchaikovsky. Op 67-jarige leeftijd. Kramnik. Vladimir Kramnik. Hè, een van de beste spelers ter wereld. Die uh, had een uh, tribute voor hem. Die schreef daar een in memoriam. Of die, dat, dat was misschien gesproken. En dan zegt hij iets heel interessants. Hij zegt. Ja, als Tchaikovsky. Dat was een heel trotse man. Die wilde absoluut zich niets laten aanleunen. Wilde helemaal niet slijmen met enige autoriteit. Maar als hij zoals kortsnooi naar het Westen was gegaan... Hè, als hij de politieke en de sportieve mogelijkheden had gehad... Hè, hij had een soortgelijk talent als Timman dan was hij ook tot de wereld op doorgedrongen. Yeah. Dat is precies het tegenovergestelde. Dat vond ja. ik heel interessant. Uh, uh, het punt is ja. dat dat, dat, dat, spoor, dat soort speculaties... Uh, tijdens jouw carrière natuurlijk... zelf vaak de kop uh, hebben opgestoken. Dat het voor mij bijna niet, uh, on, dat het voor mij onontkoombaar was... om daarover lekker mee te speculeren. Het is iets wat de fans altijd zich hebben afgevraagd. Wat als hij nog echt een killer was uh. geweest. Als hij nog meer dat. Of als hij minder, zes, minder het zelf... Het doet geen recht aan wat iemand bereikt. Heeft. Nee, het doet dat geen het recht aan, aan wat iemand uh, is. Maar ik heb wel geprobeerd, oké, okay, ik doe mee aan die vraag van, nou, als hij nou werkelijk een killer? En als hij werkelijk niet dit, werkelijk niet dat? Maar het antwoord is gewoon heel eenduidig van hij heeft gewoon echt, denk ik, het maximaal uit zijn carrière gehaald op de manier, op het mens wat hij uh, is. En dat mens hield gewoon van leven. Het mens hield het gewoon zwaar de vieze. Maar nogmaals, ook dat, ja. ook dat suggereert dat als, je, als, als, als hij niet van het leven had gehouden en zich als een monnik had opgesloten. Maar dat blijkt zo, dat blijft zo lekker boven de markt was ja. 30 van de wereld geworden. Ja, ja, ja, ja, was het ja, ja. een boekhouder? Weet ik ja. van wat er gebeurt. Was dan. Dus de vraag, wat was jij nou geworden als je... Weet ik, vel, het, het, het, de vraag is wel leuk, niet, maar we het is een wereld, wereld, tafel. We uh. mogen niet wereldkampioen als Tal vergeten. Die waren ook niet zo gedisciplineerd. Ja. Ja. Die was absoluut niet gedisciplineerd. Nee. Mooi dat je over hem begint, ja. Tal. Ik heb uh, vorig jaar nog een uitzending over hem gemaakt, ook in dit uh, programma. Met uh, Sosomko die uh, een prachtige verhalen over hem had geschreven. Tal die voortdurend afgevoerd moest worden. omdat hij weer te veel gedronken had. En uh, nou, het, het niet zo losnam. Maar tegelijkertijd, en daar gaat het toch volgens mij ook om. Uh, dat, dat, dat kan toch ongelooflijk gedisciplineerd moeten zijn geweest. en geconcentreerd als hij aan het spelen was. Ja, ja, dat is waar. Ja. Dat is de essentie, toch? Dat als je achter dat bord ben je gewoon... Nou, het is Ach... wel zo, dat heb ik wel eens van Larsen gehoord vroeger. Dat toen Thans de eerste match tegen Botwinnik speelde... toen uh, ging hij, als hij dus niet aan zet was, als Botwinnik een zet had gedaan... ging hij achter het uh, podium, ging hij een sigaret roken. En hij wilde dus dat niet op het podium doen... Want hij vond dat dat een slechte indruk maakte. Hij trok zich dan terug. En dat was, toen was er helemaal geen rookverbod. Je kon zelfs iemand nog uh, ja, behoorlijk zuur maken... door hem in uh, rook in het gezicht te plaatsen. Dat mocht. Tenminste, dat mocht niet, maar je kon het doen. En je kunt je voorstellen... dus laten we zeggen, hij was inderdaad... dat roken had hij nodig. Ook om wereldkampioen te worden. En het was een heel andere tijd. Maar over geheugen gesproken. Ja. Ik liep met Tal liep ik een keer in, bij het Aljeche Memorial in Moskou. Dat was in 76 geloof ik. Hè? 75. 75. Ja. Okay. Hoe oud was Tal toen? 75? Ja, dat is het goede. Geheugen. Is het graag, hij is he? van 1936. <laughs> oh, ja. November 36. Oké, okay, ja. Nou ja, okay, dat heb je het weer. Goed, okay, dus toen was Tal <laughs> zo en zo, zo, zo oud. oude man eigenlijk. Maar goed, maar hij was steeds wereldtopper. En toen uh, liep ik met hem uh, door Moskou en toen zei hij, uh, een of andere maffe straat, toen zegt hij ineens, hé, hey, hier woonde nog een jeugdvriendin van mij. Is dus ja nou, uh, en? Hij zei, die ga ik even bellen. Al die telefoonnummer van uh, zijn jeugdvriendin, want die, die mensen die wonen allemaal bij hun ouders en die gaan er nooit meer uit, want die wonen in een heel klein kamertje wat afgeschermd is met een gordijn en zo. Dus die, die, als je helemaal een telefoonnummer hebt, dan, dan, dan blijft dat nummer bestaan. Dus toen ging hij haar bellen van 40 jaar ervoor of zoiets. Kende dat nummer nog uit. Ze belt gewoon in zijn telefooncel. <laughs> en wij naar die vrouw toe, die was inmiddels getrouwd, had kinderen. Gingen we op een trapje, vodka zitten drinken. Zeg, sloeg allemaal nergens op. Daar gaat het niet om. Ga mij erom. Dat geheugen. Hij belt gewoon iemand op ja. van 40 jaar. Geleden. Oh, die bel ik even nu. Gewoon uit het hoofd. Hè. Dus niet van: ik heb een boekje bij me. Nee. Uh, dat nou, is, dat het valt zo... een paar keren geheugen. Heeft elke echt goede schaken, echte topschaken, zo'n fantastisch geheugen? Nee, Karpen bijvoorbeeld helemaal niet. Dat, komt ook, dat wordt ook in de biografie genoemd. Ja. Karpen heeft helemaal niet zo'n goed geheugen. En dat is namelijk zo raadselachtig. Ik herinner me nu ook eens, Douwe Draaisma, die heeft een heel mooi interview met Ton Seibrands gemaakt. Hè? Die, ik weet niet hoeveel partijen blind kan Eindeloos ja. uh, kan, uh, kan uh, 25 ja. Maar, ja, ja, ja, ja, maar die dan wel, als hij naar de slagen ging in Forst, een briefje mee moest. Met daarop de drie <laughs> dingen die ja, hij moest kopen. Ik herinner me ook dat Ton Seibrands heel ontevreden was over uh, wat uh, oh, Over wijs, dat dus <laughs> het niet, Want jij gelooft het niet. Van die slagen. Denk je dat dat niet waar is? Nee, nou, ja, ik oh, we was, ja. uh, was zelf heel ontevreden. Nee, maar goed, dat, ik vind eerlijk gezegd dat die twee dingen. Nee, ik, heb, ik heb het nu niet over wat ik daarvan vond. Nee. Maar wat ik ervan vind is dat, dat het iets heel wezenlijks verschillend is. Of je een uh, uh, briefje om boodschappen te doen bij je hebt. Uh, of, uh, laten we zeggen, heel specifieke dingen kunt onthouden. Dat zijn twee volkomen verschillende dingen. Het is namelijk zo dat je op een gegeven moment... je staat in een supermarkt, je moet de kant op. En dan moet je door zo'n briefje geleid worden. Maar als je dingen wilt onthouden die voor jou van belang zijn... sta je niet in een supermarkt. Dan ben je op uh, terrein, En dat is het verschil. Ja, en iets van, wat van ja. belang is. Je onthoudt toch dingen die van belang zijn. Je gaat toch niet al die... Ik heb ik verhalen, die zit je in de zaan of in een bar... En dan iemand, vertelt iemand je iets en dan denk je... dat heb ik toch al een keer... Heb het heb ik vorige week ook al gehoord. Maar je luistert daar niet echt naar. Dat is, dat, dat, je hoort toch zo vaak verhalen die onbelangrijk zijn. En het is juist de kunst om dat ogenblik te scheiden. Dus een, een schaken. Schakel als je de varianten neemt... dan moet je zo snel mogelijk varianten die niet ter zake doen... Uh, weggooien in je, in je afvalbak, in je, in je, uh, je delete-handel. Uh, Want anders raak je vervuild. Dus alles wat niet van belang is, moet je weggooien. Ja. En het zou heel fijn zijn als mensen dat, als je zo'n klop had in je, in je hoofd... en dat, dat je dat ook gewoon uh, fysiek uh, kon ja, die doen. Die hebben we wel, want kijk, een functie van het geheugen is natuurlijk ook gewoon vergeten. Stel jij je nou, maar voor vaak dat je... krijg je frustraties dan. Ja, maar stel je voor dat je alle keren dat je je auto ergens geparkeerd hebt... dat je al die plekken in je hoofd hebt zitten nog. Huh? Die, die gaan er namelijk ook gewoon uit. Dus die delete-klop, die hebben we. De hmm. ja, nou, selectiviteit inderdaad. is wel heel erg ja. groot, ja. Nou, ik Daarom gehoor, ben je ja. inderdaad in de supermarkt toch niet van je heen. Moet maar even, even, we hebben het nu over tal. We hebben het over onthouden. En opeens, denk ik, en daar gaat uh, uh, de geest van het spel toch ook over. En het is het boek van John Kuipers waar we nu over zitten te praten. Met Hans Beur, met John Kuipers en met Jan Timman. Kijk, op een bepaald moment doet de computer zijn intrede. En... Die hele romantische schaakperiode, waar Tal bijvoorbeeld de belichaming van was... is dan op een gegeven moment toch gewoon afgelopen? Ja, dat uh, zou je kunnen denken. Maar ik weet niet of dat zo scherp afgebakend is. Ik weet niet, laten we zeggen, of die computer nu zo direct verantwoordelijk is... voor het einde van de romantische periode. Ik denk dat namelijk die romantische periode al afgelopen was... Voordat de computers ze intrede deed. Wanneer, is de, wanneer liep die af? Wat, ja. Hoe zou je die romantische periode dan heel kort willen ja. kennenschetsen? Ja, de romantische periode... Die, uh, ja, dat, dat zijn mensen als Donner en Larsen. Dat, dat vind ik... De, en Tal. En Tal. Ja, en nog een paar hoor, trouwens. Ré? Uh, ja. En maar jij... Ik wou net zeggen, ik heb nou. Ik heb, ik heb oh, het boek geschreven dat jij dan tot de romantische behoort Ja, ik heb, laten we zeggen, de grondleggers nu even genoemd. Ja, dat zijn dan in chronologische uh, volgorde lastig. En wat waren dat voor sportmensen dan? Ja, dat waren mensen die, die waren een soort bohemiërs. Dat waren mensen die echt ongelooflijk van het leven genoten. Die ontzettend goed dingen begrepen. Die, die, die half intellectueel waren. Die, die ongelooflijk goede verhalen konden vertellen. Kun je zeggen dat het echt is? Zijn, Jan. Ja, zeg, in, in, maar ik in... vind dat uh, tegenwoordige schakers ook soms echte karakters zijn zoals Kramnik. Dat vind ik ook echt een karakter. Uh -huh. dat, dat, dat is niet het bepalende, denk ik. Het is het bepalende dat ze een overweldigende persoonlijkheid hebben. Ik uh -huh. uh, kom volgend jaar... Of nee, wacht even, we zijn al nieuw sorry. Uh, ik kom eind maart met een boek bij de bezige bij, met, dat heet schakers, met portretten. Ja. En daar komen ook uh, Larsen en Tal aan bod... En dan leg ik dat ook uit. Ik bijvoorbeeld over, taal, over Tal zeg ik allerlei dingen. Maar over Larsen zeg ik het volgende. Ik zeg kijk. Een keer waren we in Dubrovnik. En uh, we waren daar omdat Tito net gestorven was. We speelden het toernooi in Borghoyno. En uh, Tito was gestorven. Dan kon hij niet verder spelen. Tien dagen lang. absolute rouw. Geen sportevenementen. En ja, wat doe je dan? Kijk, in die tijd was het ook anders. Je had geen verplichtingen. Tenminste, niemand had verplichtingen. We konden tien dagen lang naar Dubrovnik. En we gingen daar met auto's met zwaarlichten naartoe. En dan gingen we daar gewoon vakantie houden bij. Ja, een beetje uh, wat uh, rondkijken in Dubrovnik. Gewoon wat, wat wandelen. Uh, ja. Nou, in ieder geval het ging over Lars. Die was er ook bij. En Lars had altijd het hoogste bord. Die zat daar gewoon aan de tafel. Had een enorm groot hoofd. En op een gegeven moment uh, komt er een vrouw. Fysiek, fysiek, gaat, fysiek groot. Heel uh, ja, groot, ja, fysiek fysiek fysiek groot. groot, ja, fysiek en ook geestelijk. Dus wat erin zat. Oh, okay. En uh, die vrouw die gaat naar de Joegoslavische grootmeester Lubomir Lubeljevic toe. En die zegt, die man daar. Met dat grote hoofd. Dat is wat een geweldige persoonlijkheid is dat. En Larson zat dus te oreren hè, tegen allerlei collega's. En die konden daar geen woord tussen brengen. <laughs> dat is echt ongelooflijk, ja. Maar dat waren echt fantastische persoonlijkheden gewoon. Beschouw jij jezelf ook nog tot die generatie? Of zit jij misschien net op het kant Nee, ik, ik behoor tot die generatie. Dat, nee. is, uh, dat, dat lijkt geen twijfel, zeker. Nou, wat is het grote verschil met de huidige generatie dan? Ik, ik heb het gevoel dat de computer daar een rol in speelt. Ja, dat bedoelde ik de, Ja, de, de, dat is de... waar. Nee, sorry, dat moet ik nog even afmaken. Ja. De computer speelt daar zeker een rol in, dat is zo gekomen. Maar het, volgens mij is, laten we zeggen, die romantische uh, generatie... was afgelopen voordat de, de computer heel belangrijk werd. Maar het is een soort overgangsproces. Die computer, dat was wel, laten we zeggen, de ganalenslag, laat ik het zo zeggen. Hij was waarschijnlijk anders ook geëindigd. Maar ja, goed, zo gaat het gewoon. Hè? Nou. Hij was afgelopen, die periode. En Hans heeft gelijk: de computer speelt een rol. Nou. Ja, het is wel jammer. Je ziet nu. Ja, in wat, wat, wat, wat gebeurde nu dan? Nou ja, ja, kijk, als je een. een uh, om te beginnen: die, die, die algemene, het algemene intellect. Hè, wat dus verder ging dan het schaken. Dat, dat, met deze mensen kon je ook. Wij hebben aan bars gedichten. Uh, Samen gemaakt met Russen en met Denen en met Zweden. en met al die topschakers toen de tijd. Limericks in, in een soort gebrikkig Engels, maar wel iedereen moest één zinnetje maken. En dan was natuurlijk. Uh, iedereen probeerde geprenteerd te zijn. En, uh, je, je had figuren als Hübner die, die in hun dagelijks leven ook uh, papieren rollen vertaalde vertaalden. Ze waren doorgaans toch ook wel. ze hadden wel een of andere doktersgraad in, in de een of andere studie, maar hadden daar niks mee gedaan. Ze wisten alles van een bepaalde geschiedenis. Van uh, het zal Egypte zijn of van uh, weet ik veel wat. Of ze wisten de zwarte gaten precies te omschrijven. Het, je, je praat over hele interessante dingen. En, uh, en nu is de hotelbar leeg. Als je nu gaat naar een schaakternooi, dan zit iedereen op zijn kamer met de computer zich voor te bereiden. Dus de, de, de symbiose, de samenwerking tussen computer en mens is dermate belangrijk geworden. En dat, dat ontkom je ook niet meer aan. Ik denk dat dat het verschil is tussen, uh, tussen Jan en de huidige wereldtop. En dat, dat, daar zal hij ook last mee hebben. Die kunnen beter omgaan met de computer. Dat, dat, dat, dat is jammer. Maar goed, dat is ook een voortschrijding van de, van de, van de tijd. Um, ja, dat, dat, dat geeft een ander mens. Dus de, de schaker is een ander mens geworden. De buiken zijn verdwenen, de bars zijn uh, uh, leeg. Uh, andere mensen vullen nu de toernooizalen. Ik zeg niet dat dat een negatief is voor het schaak, de schaakkwaliteit... Maar het, de, de romantiek is weg. Maar oké, okay, er zijn meer werelden waar de romantiek weg is. We Ga maar naar de bedrijven toe waar iedereen weggestaneerd wordt. is ook de romantiek weg. En, en noem maar op. Het is, het is ook een nostalgisch de, de, beeld. Dan. Het is een nostalgisch beeld van de, de schaaksport. Maar wij ja. hebben gelukkig die periode meegemaakt. En ja. ten, volle, ten volle meegeleefd. Ja. En daar dat ja. moet je dus heel erg dankbaar voor zijn ja. eigenlijk. Ik wil eraan toevoegen dat als het uh, zoals nu is. En laat me zeggen, ik was een jaar of 18 geweest dan was ik geen beroepsschaker geworden. Nee? Nee. Als je nu 18 was geweest, Dat staat zo mooi. Dat was wel... Je was eerst toch aan... was toch aan het dammen? Ja, dat is juist, ja. zeker, ja, klopt. Hoe, hoe goed was je in het dammen? Weet ik niet. Dat heb ik nooit getest. Ik was een jaar of zes. Ik speelde niet met mensen. Ik, ik, ik keek gewoon naar het boek... Wat, wat, wat John hier beschrijft. is Dat ik dat boek van, van Dartelen bestudeerde en dat ik die partijen naspeelde die er gedampt werden. Goed, dat werd schaken. Maar, zeg je, als ik nu 18 zou zijn en ik stond weer voor die keuze... Ja. Niet. Dan zou ik geen schaker geworden zijn, nee. Ook geen dammer trouwens. Nee. Maar omdat wat je net allemaal beschrijft eruit is, zeg maar. Ja, omdat het gewoon te veel werk zou zijn. Ja. Ik kon op mijn talent drijven. dat was het goede. Dat was ontzettend goed. Je kon gewoon op je talent drijven en dan werk je heel goed. En dan haalde je goede resultaten. Je won allerlei partijen omdat je dingen beter begreep dan je tegenstander. Maar tegenwoordig moet je echt veel weten. Ja. Kun jij, kun jij, kun jij, zouden we ons iemand als Fischer, hè, zouden we die ons nu in, in het huidige schaakklimaat kunnen voorstellen? Ja, zeker. Ik denk ja, dat die. Wel. Uh, ja. dat fischer is zo'n speciaal geval. Die zou zich uh, hebben kunnen aanpassen aan de computer. En die zou dat heel goed gedaan hebben, zeker. Met al zijn gekten. Oh, dat, dat heeft er verder niks mee te maken, lijkt me. Nee, die gekte staat los van uh, omgaan met computers. Ja, onderschat een computer niet. Uh, nee. je, je, of je nou kunst neemt of je neemt schrijvers, onderschat het niet. Hè? Want alles kan... Uh... Euh, ge gebracht worden binnen nullen en ene. Dus, dus, onderschat het niet. Denk maar niet dat een, dat een romanschrijver. Uh, niet, dit, dit probleem niet voor zijn kiezen krijgt binnen enkele jaren. Denk maar niet dat een schilder dit probleem. Niet... Je, je kunt wel denken dat je veilig bent, maar op een gegeven moment. Uh, de computer neemt veel over. Dit boek, dus is, is, het, de... dit boek is ook de verordening daarvan, want het boek laat zien dat het. Dit is een voorbijgaand tijdperk, een voorbijgegaan tijdperk. Dus het is een tijdperk van iemand die. Uh, uh, die nog het, nou ja, het laatste, de romantici. die nog met zijn voeten in een andere tijd heeft uh, gestaan. En nu is echt alles uh, anders. Niet alleen de computer, het heeft ook te maken met geld. Met commercie speelt een ongelooflijk grote uh, rol. De veranderende rol daarvan is uh, van groot doorslaggevend belang. Hoe het schaken nu is en hoe het nu wordt uh, uh, beleefd. Ja. Jan is duidelijk iemand die. Uh, we zeggen, in de omwenteling staat van toen schaken nog iets geweldigs was, iets moois. Naar een commercieel uh, tijdperk. Naar een tijdperk waarin de computer een rol uh, speelde. Hij, zit net, hij is eigenlijk een soort scharnierrol. Uh, Heb je wel eens overwogen te stoppen? Ja, inderdaad. Ja, zeker. Wanneer? Nou, op het moment dat het helemaal niet ging. Dat ik echt slecht speelde. En dan hebben we het? <lacht> nou, er zijn verschillende momenten geweest. Bijvoorbeeld uh, in 1993, denk ik. Zo 2004. Ja, er zijn, zijn wel momenten geweest dat ik dat overwoog. 93 de match met uh, Karpov. Nou, er is dus niks met die match te maken. Nee, ja. maar gewoon over het algemeen. Ik, het, het was eigenlijk misschien voor die match dat ik dat overwoog. Want ik speelde toen gewoon een uh, oefenmatch... tegen een uh, niet eens zo sterke uh, Griekse Rik. grootmeester... Ja. ergens op een eiland, ja. hè, op Corfu... En die match ging helemaal. Ik dacht van nou ja, dat is belachelijk, gewoon dat ik zo slecht speel. En, wat, en daarna we, speelde ik heel goed trouwens tegen Karpen. Of toen was ik weer helemaal van de baan. Maar herinner je wat je toen, uh, toen, toen dacht? Of? ja, ik dacht van, ja, stoppen, stoppen. het is voorkomen hopeloos. Maar was het ook met een wanhopig gevoel erbij of emotie? Nou ja, misschien emotie. Ja, misschien. Ik denk dat emotie altijd met zulke besluiten rol speelt. Ja. Maar besluiten, het was helemaal geen besluit. Het was gewoon een gevoel, inderdaad. Dus dan is het een emotie. Ja. En als je nou het, het, het, het, het, het mooiste moment van je, uh, van je carrière moet terughalen... of een periode, waar, ah. wanneer is dat? Ja, waarschijnlijk uh, in uh, 1981 of... Uh, Misschien 1989, misschien uh, 1978. Uh. Er zijn een aantal jaar geweest dat, echt, dat het heel erg goed ging. Dat het echt gewoon, dat, dat, dat, op, op de toppen, dat je op de toppen van je, van, je, van, je, van je kunnen zat? Ja, dat is ook als je het achteraf bekijkt, als je de partijen bekijkt. En nu ook met de computer, dat je dan ziet dat je heel weinig uh, fouten maakt. Dat je heel weinig fouten gemaakt hebt, dus eigenlijk. En dat is ja, een prettig gevoel. Het prettige gevoel had ik toen dat ik, dat ik het echt goed deed. Maar op een gegeven moment kwam er dan een kink in de kabel. Dat is altijd zo geweest. Mag ik ja? ook iets vragen wat hierop aansluit? Heeft, heeft de publieke opinie daar ooit een rol bij gespeeld? Bij het feit dat je dacht van ik zie het niet meer zitten. Kijk, die, die, die twee kanten tegen die Griek... Een andere momenten misschien dat je dacht van, ik stop ermee. mee. Nee, heeft, nee. Heeft nee. Ooit, want er is zo nee. ontzettend veel geschreven Oh nee dat, heeft, nee, dat was eerder een stimulans om verder te gaan. <laughs> oh. als, als mensen vonden dat, ik, hè, dat het afgelopen was. Dat was ja. juist meer zo van, oh, vinden ze dat? Nou, dan ga ik wel verder. Bewijsdrift. Eh, als ik, laten we zeggen, bewijzen van spreken na die match tegen die Scambris. Ik zal de naam maar even noemen. <laughs> als ik toen had besloten van... Ja, nou, hm, dat is niks. En als het mensen toen geschreven hadden... Luister, was die Tim Handa, die met hè, Dat is niks dan was ik zeker verder gegaan. Maar dat had ik niet eens nodig, die stimulans... dat die mensen het zo slecht vonden. nee, maar dat, dat valt me trouwens op, in het boek ook op. Want er, op een gegeven moment schrijf je van... Je denkt dat ik... Uh, John, dat, uh, dat ik uh, mm. soms me richt naar de publieke opinie. Hè? Toen, die, toen ik die match in Gekuipers speelde in 1993... Mm. toen waren er allerlei mensen die vonden dat ik die match niet moest spelen. Mm. Hè? Ontzettend veel mensen in Nederland. En jij schrijft dan ook dat ik het heel moeilijk had met die beslissing. Maar las je dat allemaal? Vol ja. Ja, en dat was voor mij geen enkel punt ja. tegen wat John schrijft. Het was geen enkel punt. Komt twee druk aan, duidelijk. Uh, nee, maar het was zo heel duidelijk. Van, van begin af aan had ik besloten om die match te spelen. Er was geen enkele twijfel. Maar, maar John dacht, oh, er zijn zoveel mensen die vinden dat je dat niet moet doen. He? Jan zal wel twijfels gekend hebben. Nee, zeker niet. Die match moest ik spelen, zeker en die mensen die dat uh, niet goed vonden, daarvan vond ik van, nou ja... Goed, iedereen mag zijn mening hebben. Zullen we maar, nog wel eens ja. zien. Uh, iedereen mag zijn mening hebben, maar deze mening vind ik niet zo, laat we zeggen, waardevol. Maar dat, ik zou bijna denken, als je, als, je, als je zo goed kunt schakelen op dat niveau... dan moet je toch inderdaad gewoon een, hoe noemen ze dat, een huid... Uh, ja, het, een een, oh, ja. Of, of, of, of, of dan moeten dingen, eh, opmerkingen langs je heen glijden... als water langs een vette eend. Dat is ook een mooie uitdrukking. <laughs> oh, ja, een Dinosaunusje <laughs> er ook bij ja. Nee, maar dat is toch zo? Ja, zeker. Uh, ja, dat is, dat is inderdaad waar. Ja, dat, uh, het is zeker zo dat, uh, laten we zeggen, niemand houdt van kritiek. Dat, hè, je hebt wel van die mensen die zeggen van... Oh, dat kan me niet schelen kritiek. Nee, dat is niet waar. Uh, iedereen die vindt het vervelend als er kritiek is op wat hij doet. En de meeste mensen zeggen, nou ja, ja, als die kritiek maar gefundeerd is. Nou, afgezien daarvan, natuurlijk is dat vervelend, maar je moet daar uh, je niets van aantrekken. Als je een uh, topsporter bent en je moet gewoon doen wat je zelf uh, het beste vindt. Maar hoe is het nou als topsporter? Hè? Dat, kijk, jij bent, je bent... Je, je bent aan het uh, schrijven. Of je hebt ook al geschreven. Trouwens, bij de bezige bij is ook al eerder een boek van je verschenen van je yes, ja. met verhalen. Er komt nu een, een boek met uh, portretten van schakers. Je gaat je autobiografie nog maken. Je schaakt ook nog. He, je, uh... En Er komt ook nog een uh, boek met portretten van schrijvers. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dat in één uh, boek zou komen. Maar het is besloten om het op te splitsen. Maar hoe is het... Als je dan, als je niet meer op. op want je schaakt niet meer op, op absoluut topniveau. Je bent niet meer de schaken die je, die je, die je ooit, ooit was. En dat hoeft ook niet. Want je was een geweldige schaken. Daar zijn we het allemaal over eens. Dus je gaat nu schrijven, je speelt nog eens wat. Maar hoe is dat? Is, er, bedoel, is, nou, dat, is dat ook met een soort heimwee af en toe dat je denkt van, oh, die partij zou ik nog meer Nee, een keer nee, helemaal nee. niet. Nee, dat is, Wacht even. Ik moet hier echt iets uh, zeggen wat, wat heel belangrijk ja. is ook. Noem maar. En uh, het is zo dat ik, laten we zeggen, teleurgesteld ben als ik een. Uh, slechte zet toe. Ik ben teleurgesteld. Ik denk van, hey, dat is vreemd. Ik heb op dit moment concentratieverlies gehad. Maar de partijen die ik speel en die ik goed speel... zijn buitengewoon goed. Ook tegenwoordig nog. Die, zijn, die doen absoluut niet onder voor de partijen... die ik in mijn beste dagen speelde. Dus dat moet ik hier even heel duidelijk stellen. Er zijn momenten dat ik inderdaad concentratieverlies heb, dat ik moe ben. Dat er blijkbaar dingen verkeerd gaan in het vierde uur. Dat, daar is helaas niks aan te doen. Hoe lang, maar, hoe lang ga je door dan met, met spelen? Nou, hoe lang gaat een schaker door met spelen? Zolang ik zie dat ik gewoon toch heel goede partijen speel. En soms die vermoeidheid kan vermijden als ik goed geslapen heb. Hmm. Dan ga ik door natuurlijk. Want ik bedoel, ik win ontzettend veel partijen als je naar het afgelopen jaar kijkt. Ja. Ja, ik heb gewoon heel weinig uh, uh, toernooien gespeeld. Ik heb ook niet de gelegenheid om toernooien te spelen... omdat ik geen uitnodiging heb. Nou, wat moet je dan doen? Competitiewedstrijden spelen. Maar wacht je zegt geen uitnodiging hebt. Vind je dat vervelend? Ja, dat is vervelend, zeker. En waarom krijg je geen uitnodigingen dan? Omdat mijn rating niet zo hoog is. En als je, laten we zeggen, partijen in competitieverband speelt... speel je over het algemeen tegen redelijk zwakke spelers. En als je dan een moment van concentratieverlies hebt... Dan kan je een heel mooie partij gespeeld hebben. Maar dan ben je gewoon toch een half of een heel punt kwijt. Nou, dan en dan kom... ben je een heleboel ratingpunten kwijt. Er komt een heel snel een hele mooie test aan. Want Jan speelt mee in het uh, Tata-toernooi. Ongeveer het mooiste toernooi ter wereld. Dat, uh, uh, vroeger heette dat Hoogovens. En daarna Corus En nu heet het Tata. Ik geloof ik nou drie uh, namen genoemd heb. Dus dan mag het geloof ik. Maar dat begint op uh, 13 januari in Wijk aan Zee. En eindigt op 29 januari. Dan komen ze 2000 schakers van alle werelddelen die je maar kunt noemen. Absoluut een speelt mee. En Jan doet daar ook gelukkig weer mee. Ben blij toe. En ik uh, ben heel benieuwd wat hij daar gaat doen. Dus dan krijgt hij weer een test die ook gewoon keihard is. Want uh, ja, als, het, uh, als, als, als hij niet goed genoeg is, dan zal hij eronder doorgaan. Is hij wel goed, wat ik hoop, dan, uh, dan komt hij weer bovendrijven. Dus het is ook een kwestie van, ja, hoe vaak mag je jezelf bewijzen? En, uh, maar wat ik me daarbij af heb gevraagd, Jan... Uh, want wij hebben het daar samen niet over gehad. Is dat nou... Zin om te spelen, dus gewoon spelvreugde, speelvreugde. Of is, het is, of is dat echt zo'n een, een bewijsdrift nog van ik ben nu 60 en uh, ik kan het nog steeds? Ja, ja dan... of is er nooit iets veranderd en is het er gewoon altijd ja. als een constante stroom? Is het een, vo gewoon, een voortgaande ja. lijn? Ik speel gewoon, ja. Er zijn wel momenten geweest dat ik helemaal geen zin had om te spelen. Ja. bijvoorbeeld in het jaar 2000 had ik geen zin om te spelen. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet precies. Ja, je Waarom? hebt een goed geheugen, dat weet je dus wel. Dat kan niet, dit, dit kan ah, niet, hè? Daar heb je gelijk, ja. Ja, ja. <lacht> okay. ja je kunt niet een uur lang. <lacht> ah, maar je weet misschien dat als iemand zegt... ik weet het niet precies dat hij dan iets anders bedoelt. Ja. <lacht> maar goed, 2000, geen zin om ja. te spelen. Nee, er waren bepaalde omstandigheden... waardoor ik geen zin ja. had om te spelen... die ik niet verder uit de doeken zal doen hier. En uh, ja, echt geen zin... En toch speelde ik toen ja, partijen en die speelde ik dan snel remise. Maar nu op het ogenblik heb ik uh, wel zin om te spelen. Maar het zal er alles van afhangen of ik een goed slaapritme heb. Want uh, vorig jaar heb ik in Antwerpen gespeeld en toen sliep ik wel goed. Geen vrije dagen, maar ik, ja, dat is een beetje zwaar. En uh, ik moest af en toe een remise inlassen in betere stelling... omdat ik gewoon een beetje moe was. Maar ik hoop uh, dat het uh, in Wijk en Zee goed zal gaan... Omdat we Ten slotte toch drie vrije dagen hebben daar, wat wel prettig is. tegenwoordig Met dertien speelrondes, best lang. Ja, maar drie vrije dagen is vrij veel. Ja, dat is, is goed. Is dat voldoende, denk je, voor jou om, uh, om, om, om te recupereren? Nou, als ik goed slaap, is het geen enkel probleem. Ah, ja. Maar je zegt nu een paar keer goed slapen. Betekent dat ook dat je bijvoorbeeld voor zo'n toernooi in je dromen of wat dan ook aan het malen bent... of, of dat de partijen door je hoofd gaan... of weet ik veel ah, nee, wat, het is dat? Niet zo... nee? Ja, dat had ik vroeger wel. Ik had vroeger ja? dat als ik uh, verloren had... dat ik helemaal niet kon slapen. Maar toen kon ik ook wel goed tegen. Tegenwoordig uh, heb ik dat niet meer zo sterk. Maar het komt gewoon voor dat ik absoluut niet goed slaap. Dat ik bijvoorbeeld een uur slaap en wakker word. En, be... ja, laten zeggen... Uh, gedachtenstroom... Het is niet eens gedachtenstroom, maar dat ik gewoon... Uh, ja, niet in slaap kan vallen. Het, is, het komt natuurlijk met allerlei mensen voor die ouder worden. Het is niet uniek voor mij. Zeker niet. Maar het is wel zo dat uh, voor een lang toernooi... je een uh, ja, goede nachtrust nodig hebt om echt goed te presteren. zenuwen, heb je daar nog last van? Minder dan vroeger. Maar wat betekent dat? Uh, dat ik mijn dingen toch ietsje minder aantrek. Dat, laten we zeggen dat ik... Uh, het ietsje minder belangrijk vindt... of ik een uh, partij uh, verlies of win. Ja, wou wat zeggen. Jij mag tenslotte nog iets zeggen, John Kuipers. Ja. Want jij was de gast in Brands met Boeken... naar aanleiding van de geest van het spel van John Kuipers. Heel ja, kort. Dat is de laatste vraag van de Ja, nee, nee, maar dat kan bijna niet meer, denk ik. Als okay. Jan heel kort kan antwoorden. Ik heb maar één uh, vraag. Ben je er eigenlijk trots op, als sporter... dat er een boek over je uh, geschreven is? Of is ja het vanzelfsprekend? Of nee. Ja of nee, of vanzelfsprekend. Ja, ja. Maar ook vanzelfsprekend. Ook, oh, ja. ja. Dank je, Jan Timman, Die hier te gast was. En Hans Beum, ook bedankt. Alsjeblieft, alsjeblieft. Dit naar aanleiding van De Geest van het Spel van John Kuipers... over Jan Timman, die zelf gelukkig zijn autobiografie ook nog gaat schrijven. Straks, na acht uur, twee dingen van Max. Met daarin de Emeritus Hoogleraar Duurzame Ontwikkeling... en Voedselzekerheid van de Universiteit Wageningen... en oud PvdA Eerste Kamerlid. En dat is Rudy Rabbingen. Volgende week in uh, Brands met Boeken. Gabriel van der Brink.